Kees Groot met het NOS-journaal. Op het Griekse eiland Lesbos zijn boos dat ze sinds de afspraken tussen de EU en Turkije worden vastgehouden in het kamp. Als ze geen asiel aanvragen in Griekenland worden ze teruggestuurd naar Turkije. De rellen op Lesbos braken uit nadat kinderen die naar buiten waren geglipt geslagen waren door bewakers. Het stadsbestuur van Genève gaat niet in op een verzoek van Turkije om een foto te verwijderen uit een openluchttentoonstelling. Het gaat om een foto van een 15-jarige jongen die drie jaar geleden in Istanbul omkwam nadat hij was geraakt door een traangasgranaat van de politie. In de tekst bij de foto staat dat de jongen is gedood op bevel van president Erdogan. Het Turkse consulaat vroeg Genève de foto te verwijderen, maar het stadsbestuur beroept zich op de vrijheid van meningsuiting en legt het verzoek naast zich neer. Het slechte weer heeft geleid tot een zeer drukke avondspits. Rond zes uur bereikte de drukte een hoogtepunt met in totaal 685 kilometer file. Volgens de ANWB was dat vooral te wijten aan de winterse buien. De snelweg A4 van Den Haag naar Amsterdam was korte tijd dicht door een ongeluk bij Zoeterwoude, waardoor er een file van 20 kilometer ontstond. In Utrecht is de traditionele vrijmarkt weer begonnen. Daarbij kunnen mensen overal in het centrum oude spullen verkopen. Er is ook een speciaal gedeelte voor kinderen. Door het slechte weer wordt het waarschijnlijk minder druk dan in andere jaren. Normaal komen er zo'n 100.000 bezoekers. Door de regen en de kou lijkt dat aantal dit jaar een stuk lager uit te vallen. De Utrechtse vrijmarkt in de Koningsnacht is de grootste van Nederland... en duurt tot 6 uur morgenavond. Het weer vanavond en vannacht wordt minder buien... Minimum temperaturen dicht bij nul. Morgen eerst weer buien met hagel of onweer. Later droger en vaker zon. En het wordt maximaal 10 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM. Verkeersupdate. Dit is Wijnand bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Zin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 Yes, plaatjes. Zoals daar zijn. Didi Bridgewater. Blowing the blues away.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 Thank you. In Indiana. We gaan naar de Franse jazz en om precies te zijn, de Parijse jazz. Ik heb een aantal opnames uit de jaren negentig en dat is een uh, CD die is uh, langs allerlei bekende jazzclubs gegaan en heeft daar opnames gemaakt. Er is een uh, groep Saxomania,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 Innocent, I'm in us in turn, I can see the stars. night a thing divine Innocent a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 be divine little girl little girl when you're mine all